Goedenavond, Ik ben Sit en dit is het nieuws van NOS op 3. De VS voert de druk op Hamas op om een deal met Israël te tekenen. Dat land en Hamas zouden dichterbij een deal zijn over een tijdelijk staakt het vuren. Volgens de Amerikaanse buitenlandminister heeft Israël iets moois op tafel liggen en moet Hamas snel beslissen. The only thing standing between the people of Gaza and a ceasefire is Hamas. They have to decide and they have to decide quickly. Uh, so we're, we're looking to that. Um, en ik hoop dat ze de juiste beslissing nemen. Volgens Israëlische media zouden er gijzelaars en Palestijnse gevangenen worden uitgeruild. Hamas heeft nog niet gereageerd op het voorstel. Bij een busongeluk in het noorden van Peru zijn zeker 23 mensen omgekomen. Nog negen anderen liggen in het ziekenhuis. De bus stortte in een afgrond. Het is nog niet bekend hoe dat kon gebeuren. Een man van 46 die op verschillende momenten vier bejaarde mensen in Almelo beroofde, moet van de rechter vijf jaar de cel in. Hij stal handtasjes en overviel een echtpaar in hun eigen huis. Die wisten de man met een pan- en afwasstijltje het huis uit te meppen. Bij de overval liep de bewoner een flinke snijwond op door het grote mes dat de dader bij zich had. In Tilburg word je vanaf eind mei geweigerd bij een café of bar als je drugs op hebt en overlast veroorzaakt. Het horecapersoneel in Tilburg merkt dat mensen sneller en meer drugs gebruiken. En dat, in combinatie met alcohol, zorgt vaak voor problemen. Daar zijn ze nu klaar mee. Straks kunnen horecabazen mensen een verbod geven voor hun kroeg. Of zelfs voor het hele centrum, als iemand zich echt misdraagt. Er komt dan een soort site waar horecaondernemers kunnen zien wie er een verbod heeft. Het weer, het is overal droog, maar vanavond en vannacht is er weer bewolking. Vannacht kan het ook wat regenen. Morgen zon, wolken en af en toe een bui. Het wordt dan 18 tot 23 graden. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging nog op de A4, Den Haag richting Amsterdam. Voorknoop het Badhoeverdorp staat een auto met pech. Twee rijstokers zijn daar dicht en de vertraging is een kwartier. De A9, die lange tijd dicht is geweest bij knooppunt Battenverdorp... die is inmiddels weer vrijgegeven. Dus de vertraging is daar ook direct opgelost. Verder nog oponthoud in Noord-Holland op de A44. Amsterdam richting Den Haag. Bij Alfred Noordwijk en staat nog 4 kilometer filmen met 20 minuten oponthoud. En de N232 halen richting Amstelveen.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 Nou, mam, dit valt allemaal toch wel mee. Hè? Blijf lekker luisteren. Zet hem lekker hard. Een hele avond en leuk dat je weer luistert naar Play It Loud Underground. Mijn naam is Ben Verode, links van mij, rechts van jullie, mocht je op de weg kijken. Marcel van Kuik. Hai, goedenavond. Goedenavond. We openden de avonds met uh, het nummer waar Marduk hun tour of hun setlist mee opende, Undarkened Wings. Nummer komt alweer uit 1993 van het album Those of the Unlight. En ja, het blijft gewoon goed, al is het 31 jaar oud. Ja. Is nog ouder dan mij. Echt, hè? Ongelooflijk. Ja. <laughs> nou, maar wat Het was nou. weer een... Uh, ik ben... Uh, ja, de tour heb ik gezien. Als je ze nog wil zien, dan zou je nu naar uh, Oostenrijk of uh, Polen moeten, want ze toeren nog zes dagen of zeven dagen. Maandag is rustdag, heb ik vernomen van ze. Dus uh, mocht je ze willen zien... Moet je nog een eentje... Moet je even, uh, even een reisje maken. Ja, ja inderdaad. Ja. Uh, ja, dat. Gisteren ja. was Koningsdag. Ja. Nog nee, wat leuks denk, gedaan? Nog wat leuks gedaan? Ja, als je over de markt lopen leuk vindt, dan ja. heb ik dat gedaan. Ja, ik ook. Ja, en veel soeps eigenlijk. Later hebben we spelletjes gedaan en dat was ja. hartstikke leuk. Nou, dus dat, uh... Lekker. En ja. uh, om nog even in Koningsdag te blijven, ja. hebben we hier Satiricon. Ja. Met King King. En toen met de nummer Crawl, dat was het tweede album van En en daar deed, uh, in plaats van Lars, de uh, eigenlijk de zanger van En wist miste dat, vind ik, uh, werd vervangen door Johnny uh, door de fietch, fiek, maar uh, die heeft eigenlijk maar één album meegedaan en uh, dat was het album Gladestyne, hij heeft het prima gedaan, want het is dus gewoon een goed album en daarvoor hoorde je nog Satiricorn met nog even in Koningsdag. Uh, het nummer King. We hebben straks weer een interview met dit keer de zanger. Is de zanger eigenlijk? Een uh, gitarist en de, zanger. De gitarist en zanger van de band Immortal Sun. Black Death Metal band Immortal Sun. Uh, hebben we hebben een interview met Moerad Galet. En die hebben net een uh, nieuw album uit. Ja, dit jaar, begin dit jaar geloof ik. Ja. En uh, we gaan zo ook even uh, een nummertje van ze draaien, uiteraard. Maar we gaan eerst even een ander nummertje draaien. Van Niefelheim. Uh, band uit... Ja, die band bestaat ook al jaren. Zweedse, ja echt een beetje... Trash, dead, black metal. Nou, geen dead, black metal band. En uh, ja, om daar een interview mee te uh, houden... wordt heel lastig. Want sinds 2008 doen ze eigenlijk geen interviews meer. Want ze hebben toen een interview gedaan. En dat is op zich niet helemaal goed gegaan. Ze hebben rare uitspraken gedaan. En ja... Dus nog geen interviews meer. Het nee. is een beetje uit de band getrokken, zeggen we. Ah. Dus. Ah. Maar geen gelul, lekker luisteren. Hier is Nivevoheim. ...krijgen we Moerad even niet te pakken... ...dus we gaan het straks nog een keer proberen... ...en we starten even een, een nummertje in... ...en dan uh, hopen we daarna hem aan de lijn te krijgen. We krijgen nu eerst uh, 1349... weer, ja. Dat loopt leven anders dan anders. Ja, we staan dus een inter interview maar. hebben, maar uh, het lukt even niet. Nee, maar ja, we nee. proberen Probeer het, het ik nog een keertje. Ken dat gebeuren. Ja, dus je nee. luisterde naar de mooie klanken van 1349, 1349. Uh, de band uit Noorwegen en 1349. Toen brak de pest uit in Noorwegen. Toen dachten hun, nou, laten we onze band lekker zo noemen. En uh, drie vierde van de bevolking. Uh, was er niet meer daarna in Noorwegen. Ja. Ja. Dus ja, heftig. Dit van, van het album Hellfire kwam dit. En uh, we gaan naar een andere Noorse band luisteren. Ja, start de verbrandingsoven. Oftewel Carpathian Forest met Starting Up the Incinator. Incinerator. Wauw, wauw. Starting Up. nu dus eindelijk gelukt is. We gaan hem in de uitzending doen. Nope. nope. He's gone. Damn it. <laughs> gaat ook lekker vanavond. <middels> <middels> <middels> nou, uh, jongens, ik weet het niet meer. Ik heb mijn best gedaan. <middels> we hadden hem even. Ja, nou, dan moet ik hem even terugbellen terug Nou, weer. Godzomme. Nou, dat is word word vervolg. Hij heeft opgehangen. Ja, hij, uh, ik heb hem uitgelegd dat hij moest blijven wachten. Murad, please hold. <middels> I said to wait but you hang up. Uh, we we'll try again later. Um, ja, dan wordt er toch maar weer even een ander nummertje in starten zo. Wordt het? Vader. Ja, Vader. Staat die klaar? Die staat nu klaar. Son of Fire. Ja. Yeah. De bonus track van Revelations. Uh, als het goed is wel. Als je de DigiPack hebt. Uh, ja. Die nou, hebben wij. Die hebben wij. Nou, dan gaan we die dan maar even doen. En ik doen. vind eigenlijk bonus track het beste nummer van het album. Maar ja, dat ben ik. Uh -huh. Nou, we gaan er wel lekker in starten. Ja. Yeah. Yeah. Zet hem hard, Edward. Zet hem hard. Yeah. Speciaal voor jou, Edward, dus. <laughs> In het Nocturne Slaughtercult hoorde je. Ja, dat was een vrouw die aan het zingen was. Of aan het schreeuwen was. Het Metal nieuws. Het is er tijd voor. Met yeah. Marcel van Kuik. Dit is het Play It Louds Metal news. Het wekelijkse nieuws over alles wat speelt in de metalwereld. na de release van het debuutalbum eind 2022 ging League of Distortion op toenemen met Camelot. Maar de band met in de gelederen Anna Brunner van Exit Eden en Jim Muller van Kissing Dynamite heeft sindsdien niet stilgezeten. Vandaag dus op 23 april he hebben de dames en heren de nieuwe single My Hate Will Go On uitgebracht. En dan beloven er nog meer. Aan te komen. De organisatie van Baruch Open Air heeft weer twee bands aan de line-up toegevoegd. Het Honga Hongaarse Ectomorph komt op zaterdag 14 september naar het Rotterdamse Festival... evenals de winnaars van de Metal Battle Inherited. Eerder waren onder meer Primordial, Il Nino, Good Deluxe, Combi Christ, Plan 9 en ja, de ja, Kettle bevestigd. Kaartjes kosten 15 euro in de voorverkoop en alle informatie vind je op www.baruchopenair.nl. Unleashed the Archers brengt op 10 mei hun nieuwe album Phantoma uit bij Napalm Records. Op 23 april lanceerde de band een videoclip voor een nieuwe single, Seeking Vengeance. De clip werd opgenomen in de Roomgate studio in het Canadese Victoria. En eerder liet Unleash the Archers ook al de singles Green and Glass en Ghosts in the Mist van de nieuwe plaat horen. En vier jaar na Woosh komt Deep Purple met Is... One or ja uh, yeah, is one. Hè? So. Het album werd wederom geproduceerd door Bob Ezrin... en is de eerste plaat met nieuwe gitarist Simon McBride, die sinds twee jaar Steve Morse vervangt. De raadselachtige titel is One. Uh, symboliseert het idee dat in een wereld die steeds complexer wordt, alles uiteindelijk vereenvoudigd wordt een simpele verenigde essentie. Zo laat het persbericht ons weten. De plaat verschijnt op 19 juli via Air Music. Maar de volgende week kunnen we al de eerste single verwachten. Op 29. Oktober staat de legendarische band in de Amsterdamse Ziggo Dome... waar ongetwijfeld ook songs van het nieuwe album voorbij gaan komen. Eerder al waren Zeal Ardor, Black Braid, Coil Guns, Deuts Pharmacon... Lamp of Murmur, Woe and Collapse bevestigd voor het Soul Crusher Festival. Nu zijn Health Mismore, Ghost, Morne, Five the Hierophant, Great Falls en Zitra aan de line-up toegevoegd. Een Crusher wordt dit jaar gehouden op 11 en 12 oktober in Doornroosje te Nijmegen... Een weekendticket kost je 105 euro en dagkaartjes komen binnenkort beschikbaar. En alle informatie vind je op www.doordroosje.nl. En om de festiviteiten voor het 25 jaar jubileum van het debuutalbum af te trappen speelde Slipknot op 25 uh, april een intiem concert in Papi Harriet's in Pioneertown, Californië. Daar was de band uitgedost zoals de mannen er in 1999 bijliepen in de rode overals. Het was de eerste show met een nieuwe drummer nadat de band afgelopen november plus Jay Weinberg ontsloeg. De band heeft, zelf, heeft de identiteit van de nieuwe trommelaar nog niet bekendgemaakt... maar het is precies wie iedereen al dacht dat het zou worden. Eloy Casagrande. Eloy vertrok afgelopen februari ineens bij Sepultura... waarna de geruchtenmolen gelijk al op gang kwam. Hij werd daarop gevolgd door Grayson Necrutman... die van Suicidal Tendencies afkomstig is... Jay Weinberg is op zijn beurt daar nu gaan drummen. Dus in feite hebben de drie bands hun drummers nu uitgewisseld. Op 5 december kun je Slipknot in Nederland zien op de Here Comes the Pain 25th Anniversary Tour. De band keert dan terug naar de Amsterdamse Zigardome. En Mudley Crue heeft vandaag voor het eerst in zes jaar weer wat nieuws uitgebracht. De single Dogs of War werd opgenomen met producer Bob Rock... waarmee de band in 1989 ook al werkte voor het hitalbum Dr. Feelgood. Het is de eerste nieuwe materiaal van Mudley Crue sinds de mannen in 2018. Vier nieuwe songs opnamen voor de film The Dirt. En het is tevens de eerste single met gitarist John Five. Hij neemt de plek in van Mick Mars... die in 2022 besloot om niet meer met Mudley Crue op tour te gaan... en vervolgens helemaal uit de band gezet werd. De, de mannen hebben nog meer nieuwe songs opgenomen... maar volgens zanger Vince Neil komt er vooralsnog geen volledig album aan. Maar blijven het waarschijnlijk alleen wat losse singeltjes. En dat was het weer voor wat betreft de nieuwtjes deze week. Terug naar jou, Ben. Oh, voor mij was het een heel nieuw album uitbrengen. Ja, voor mij ook wel. Ja. Niet dat we het hier gaan draaien. Wel nee. bij Marcel, maar niet maar, bij mij. Maar nee. Een stuk veld zacht. Ja, dat uh, past niet heel, helemaal uh, in jouw dan hard dan. verder met, met uh, weer uit Noorwegen. Daar bent ik Jendert van het album Net Stiekding. Wat afdaling betekent. Wij dalen niet af. Wij gaan eigenlijk alleen maar verder. Ja. Uh, het nummer, uh, ja, heet Til Husten. En nou is mijn Noors niet zo goed als mijn Zwees. Ik maar zeggen, het is, in, is toch in... wel wat verbeterd. Uh maar ja, maar van van de keer. het de keer. Ja, dat is waar. Ja, het klinkt in ieder geval echt goed zo als jij het uit. Of hoe zal ik het uitspreken, Denk je dat ik wat zeg en iemand uit Zweden staat er een hol van? Nee, waarschijnlijk niet. Maar Maakt niet uit. Voor ons klinkt het, het, heus, het uh, niet geval. goed. Maar te en betekent in ieder geval in het Zweed uh, tot de herfst. Ja. En uh, vorige week leek het hier nog herfst, dus uh, passend. Een herfstachtig nummer in de lente. Ja. Veel plezier. Ja. Old school death metal band Death Moon. Met mammoth. Blijf luisteren. Tot dit uh, tweede uur zijn we weer terug. Uiteraard. Met nog meer lekkere herrie Heerlijke herrie Ja, zeker. En hopelijk krijgen we dan uh, Moerad wel te pakken, maar ik denk het niet. Poging 2. Poging 2. Deel 2, poging 2. Ja, precies. Dus uh, blijf luisteren, Alan. En uh, we hebben nog veel meer uh, lekkere muziek. En uh, ja, een band natuurlijk.